Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Dam in Amsterdam staan toch demonstranten. Een protest tegen de coronaregels is afgeblazen door de organisatie. Die zag het niet zitten na de rellen in Rotterdam. Daar werden agenten bekogeld en die schoten vervolgens gericht op demonstranten, vertelt verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Ja, dat is inderdaad heel uh, ongebruikelijk. Het is voor het laatst gebeurd in 2009 bij, de, uh, bij het festival in Hoek van Holland. Um, wat we daarvan weten is dat de politie dat eigenlijk alleen maar doet als ze heel erg in het nauw worden gedreven. Als ze dus uh, verrast worden door het geweld en de grootte van, uh, van de menigte. Een demonstratie in Breda gaat nu wel door. Een paar honderd mensen drinken daar een biertje en draaien muziek willen daarmee de horeca steunen en zijn tegen het mogelijke 2G-beleid. Daarover gesproken, leden van de ChristenUnie willen geen 2G. Een meerderheid stemde daartegen op een congres. Met 2G mag je niet meer met een negatieve test naar binnen op drukke plekken. De ChristenUnie-leden zijn bang voor een te grote tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Bij het coronadebat deze week was de partij principieel tegen, maar liet de deur toch nog op een kier... Toen zeiden ze over geen enkele maatregel, never, nooit, niet voor te gaan stemmen. Een Duitse voetbalcoach stapt op omdat hij een vaccinatiebewijs vervalst zou hebben. Het gaat om de coach Marcus Anfang van de club Werder Bremen. Hij zegt zelf dat hij niks vervalst heeft, maar vertrekt toch omdat het zijn werk en privéleven in de weg zit. En loopt er een links in de Westlandse duinen? Dat onderzoekt het Zuid-Hollands landschap. Een vrouw werd pas geleden in haar been gebeten toen ze de hond uitliet... Ze zag een katachtig beest wegschieten, maar had het nooit over een links. En toch duikt dat dier nu ineens op in verhalen, vertelt de boswachter. Wat wij wel weten is dat het waarschijnlijk een dier is met agressief gedrag. En that's it. Ja, mijn idee is dat een links hier rondloopt, is zeer onwaarschijnlijk. Als je iets ziet lopen daar, maak een foto en stuur hem op, vragen ze... Deze mensen lopen toch even anders door de duinen nu. Ik zou het wel een belevenis vinden als ik zo'n links zou zien. Het is wel een beetje grisselig aan het worden. Ja, links is in mijn optiek een, een grote kat en ik heb een grote hond. Dus uh, ja, <laughs> laat maar komen. <laughs> heb ik het weer nog? Het is bewolkt. Uit de wolken valt af en toe een spatje motregen en het is 12 graden. Vanavond gaat het weer meer regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Een uh, lekker begin van uh, Zandvoort op zaterdag, joh. de Womack en Womack en de teardrops. We zijn er weer, Albert-Jan. Goedemiddag. Goedemiddag, uh, goedemiddag uh, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Niet te vergeten. Wat een weekje, hè? Wat een week. Jongen, jongen. Maar hij begon goed, hè? Hij is uh, veilig geland in Zandvoort, hè? Ja. Sinterklaas. Ja, is, ja, ja, ah, ja. Dat is goed nieuws. De schoenen staan allemaal weer, allemaal weer bij de schoorsteen. Tenminste, dat was vroeger zo, niet op z'n centrale verwarming. Maar goed, de schoenen mogen weer worden gezet en hij is veilig aangekomen in Zandvoort. Dus het feest ja, naar het hoogtepunt kan beginnen, natuurlijk. Hè? Nou, en wat was het druk hè, bij de aankomst? Nou, Leuk. nou, nou. nou. En, en wat, wat? Het, is wel, het is wel een goede grond in Zandvoort, hè? want er waren een heleboel kleine kinderen. Ja, ja, ja. Nou ja. <laughs> Ik wou bijna zeggen: corona is ja, ja, toch ja, ja. nog ergens goed voor. Maar nee, dat ja. zou een beetje vroeg zijn. Nee, goed. Nee hoor, ja, wat een week, wat een week. Uh, ja, de, ja, de rellen in Rotterdam, daar wil ik het wel even over hebben. Want uh, gisteren leek het wel een slagveld hè, daar. Nog vandaag de foto's van de opruiming, iedereen die het wel weer aan het opruimen is ongelooflijk. Wat een schok. Maar het gaat de wereld rond hè? Bedoel, ja, klopt. Uh, ik bedoel, o Oostenrijk heeft ook een hele zware lockdown. Maar dat doen ze, dat doen ze nu expres om, hopen de, om toch te proberen om het ski-seizoen te, te redden. En ik bedoel, die, die regels die er komen, die, zijn niet, die doen ze niet voor de lol. bedoel, er zijn menig daar op, op, op de lijst om zo, op zwart te gaan. Ja, maar die mensen die daar uh, rellen geschopt hebben... dat ja. zijn niet echt mensen die gewoon ja. tegen, tegen de coronaregels zijn. Die willen gewoon rellen. Nee, er zal vandaag een, een, een demonstratie zijn in, in Amsterdam die is afgelast. Dus uh, nee... Uh, Duidelijk. Ik bedoel... Uh, we zijn daar nog niet van af, denk ik. Maar oh, goed. Nou ja, wij mogen nog radio maken, gelukkig. Ja, Goedemiddag. En wat ja. gaan we doen? We gaan van alles doen. En uh, natuurlijk uh, was er gisteravond uh, de grote avond uh, uh, van wie wordt de ondernemer van Zandvoort. Maar daar komen we zometeen uh, uh, in dit eerste uur uitgebreider op terug. En zeker ook met een interview met onze collega Jaap Koper uh, met de winnaar had. Verder natuurlijk standaard de evenementenagenda. Nou ja, de cultuurmaand is nog steeds aan de gang. Maar ja, heeft ook natuurlijk last van de nieuwe coronaregels. Wat dat allemaal wordt, dat hebben we natuurlijk straks tijdens de evenementenagenda uitgebreider over. Het weerbericht om half drie is er ook gewoon weer. En blijft het zo, wordt het mooier, wordt het minder koud, wordt het kouder. Kunnen we sneeuw verwachten. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. Vorige week hadden we Pasja, een verlegen, uh, verlegen hond. Die helaas heeft nog geen dak. Ja, die heeft wel een dak boven de hoofd. Maar nog niet een thuis. Deze week uh, hebben we Manus in de, in de aanbieding. Dus het dier van de week om half vijf is Manus. Het gedicht van de dag blijft nog even een verrassing. Ik heb een paar meegenomen en jij mag kiezen. Oh, leuk. Dus ik ben erg benieuwd welke dat gaat worden. Uiteraard hebben we zometeen Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben ook nog uh, op die avond uh, afgelopen vrijdag... ...was niet alleen de ondernemer, uh, van, uh, de, van, Zandvoort, ondernemer van het jaar in Zandvoort in, in het zonnetje gezet. Maar ook een andere uh, activiteit uh, heeft een waarderingsspeld gekregen. Ook daar hebben we een interview van uh, onze collega Jaap Koper. Voor u klaarstaan. Uh, goed, dat was dat. Uh, wat hebben we nog meer? Uiteraard wordt weer gevoetbald. Uh, SP Zandvoort speelt uh, vandaag uit tegen FC Zaandam. Zo rond de klok van tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met onze speciale verslaggever Jan van der Leeden. Over de stand van zaken. Over de geblesseerden, welke er weer fit zijn en welke weer mee kunnen doen. Goed, Pit, uiteraard tussen 3 en 4 kijken we voor u naar de kwalificatie van de Formule 1. Want er wordt weer geraakt dit weekend en wel in Qatar. We hebben natuurlijk een week met vol, vol met, uh, met uh, bedreigingen. Nou ja, bedreigingen. Met, met, met de, dat klinkt wel heel zwaar. Het, het schimmenspel tussen Mercedes en Red Bull zijn er bij geweest... bij de interviews en noem maar op. Maar goed, dat, dat kunnen we in ieder geval de race van vorige week achterlaten... want dat is verder afgehandeld. Maar nu staat dus Qatar uh, op, de, op de kalender. Van drie tot vier wordt er gekwalificeerd. Wij houden u daar natuurlijk uiteraard van op de hoogte.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 TV-kanaal 40 en op een ander uh, digitaal radiokanaal, kanaal 915. Daar hoor je ons. In the high street where the dogs run, roaming suburban boys. Mother's got a hairdo to be done. She says that you're to over toys. Stood by the bus stop with a bellpan in the suburban boys. A police car to break the suburban spell Gauw houden van de Pet Shop Boys door de Suburbia. Nog één nieuwe single krijgen we voor ons. Hij is uh, inderdaad uh, net uitgebracht vorige week, volgens mij. De nieuwe single van uh, One Republic. just yeah. trying to get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 Ja, straks om half drie krijg je het weerbericht. Krijgen we nog een uh, little bit of sunshine. Dat hoor je straks maar eerst. Onder meer het nieuws in het kort. Nou, het kort. Uh, goed, de afgelopen weken hebben we in Zandvoort kunnen stemmen... Op de, voor de ondernemer van het jaar 2021. Maar wie heeft nu de wisseltrofee, het haringmeisje, in ontvangst mogen nemen? De winnaar van de verkiezing is uh, gisteravond uh, op de landelijke dag van de ondernemer... tijdens een kleinschalige bijeenkomst vanwege corona... in Bernie's Bar Kitchen op het circuit bekendgemaakt. En de winnaar is... Ja, daar komt hij aan. Marcel Buscher van Lunchroom uh, Race Café Rabbel. Marcel is gekozen uit de acht genomineerden... die eigenlijk allemaal de, wel de prijs zouden mogen verdienen. Maar er kan helaas maar één winnaar zijn. Alhoewel, vorig jaar was de prijs wel voor alle Zandvoortse ondernemers. En uh, ja, de, de, uh, Marcel Buscher mag de fraaie wisseltrofee... het Haringmeisje een jaar lang in bezit houden. Hij krijgt de prijs... Zoals gezegd, gisteravond uitgereikt uit handen van wethouder Ellen Verhey. Maar er was uh, meer, want ook werd de waarderingsspeld uitgereikt. Een blijk van waardering namens alle inwoners van Zandvoort was er voor. Uh, het Circuit Zandvoort. Burgemeester David Molenburg heeft de prijs uh, in Burnies mogen uitreiken aan Robert van Overdijk, algemeen directeur van het circuit. Uh, Wij van CFM, ZFM feliciteren natuurlijk Marcel Bussen van Rabbel en Circuit uh, Zandvoort. En wat dat betreft in het tweede gedeelte van dit eerste uur van Zandvoort op zaterdag zullen we uiteraard allereerst het interview wat onze collega Jaap Koper met de winnaar had, de ondernemer van Zandvoort 2021, Marcel, aan u laten horen. En ook de, het interview met, wat Jaap Koper had met Robert van Overdijk en als we daar geen tijd voor hebben komt het in het tweede uur. Maar goed, wij komen daar nog op terug. Het begon deze week op maandagmiddag allemaal met een waterleiding... die was gesprongen in de Kostverlorenstraat. Meters hoog spoot het water de straat op... waardoor binnen enkele minuten de rijbaan blank stond. De lekkage ontstond door werkzaamheden aan de nieuwbouw... van vier villa's aan de Kostverlorenstraat. Terwijl de bouwvakkers de leiding probeerden af te sluiten... kwam de brandweer snel ter plaatse om de straat leeg te pompen. Wat restte was een hoop zand op het wegdek. De politie is uh, vrijdagmiddag een onderzoek gestart... naar een diefstal in de buurt van het NS-station. Rond 4 uur gistermiddag kwam de melding binnen... van een overval aan de Elsbacherstraat na het, trein, na het treinstation. Ter, ter plaatse bleek het de, niet te gaan om een overval... maar om een diefstal van een aantal spullen. Agenten zijn direct een onderzoek gestart in de omgeving. Er is nog gezocht, maar zover bekend is er niets aangetroffen... Een woordvoerster van de politie laat weten... dat er nog geen signalement bekend is. De zaak is uiteraard in onderzoek. De leden van de PvdA zuid kennemerland bestaande uit de gemeente Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort... hebben op de ledenvergadering van 17 november jongsleden... de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Maaike Koper is tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen... de lijsttrekker van de PvdA in Zandvoort. In Haarlem wordt Floor uh, Rodunner de lijsttrekker voor Bloemendaal, Harold Koster... en in Heemstede, Romee Pa Meijer. Maaike Koper is bestuurs, bestuurlijk actief in welzijn, woningcoöperatie... en beroepsonderwijs en sinds vier jaar fractievoorzitter van de PvdA. Ik wil me de volgende periode graag weer inzetten... om ons mooie dorp beter, sterker en socialer te maken... aldus dus Maaike Koper. De verkiezingsprogramma's van de vier gemeenten... worden vastgesteld in, een plaatselijk, in plaatselijke ledenvergaderingen... in de week van 13 december... Dan worden ook de kandidatenlijsten vastgesteld. Ik zou zeggen, wordt vervolgd. De laatste week van november, uh, cultuurmaat in Zandvoort is vanwege corona geannuleerd. Helaas moeten zij de culturele activiteiten in het laatste weekend van november annuleren. De verplichte coronaregels doen afbreuk aan de creativiteit en de spontaniteit van het programma, meldt Heerle Jansen. Van het Zandvoorts Museum. De organisatie en alle deelnemers hebben tot nu toe genoten van de ontmoetingen tussen cultuurmakers en het publiek. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert Jan. Dat was het nieuws. Inderdaad, niet echt in het kort, maar er is wel het een en ander gebeurd de afgelopen week. Dus uh, het nieuws is trouwens ook na te lezen op onze CFM-app. Mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is gratis verkrijgbaar onder meer in de Play Store. We hebben het over Android. Kan je hem downloaden?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 Was stacked against the both Okay, de nieuwe hits komen zeker langs op de zaterdagmiddag bij CFM. Ditmaal uh, draaiden we de nieuwe single van Ed Sheeran. En die heet Best uh, Graffiti. Zo dadelijk het uh, weerbericht voor de komende dagen. Wat gaat het weer worden? Nou, ik hoorde al iets over dat er kou aan gaat komen. Maar Albion weet er alles van. En dat hoor je zo dadelijk na deze. Hier is Angela in the Roots. dat deze plaat uitkwam... dan uh, duurden de platen nog vijf of uh, zes minuten. Tegenwoordig als ik uh, naar uh, nieuwe singles uh, kijk... dan uh, redden ze niet eens drie minuten meer. Het is tegenwoordig uh, veel korter. Maar Angel en the Root uh, zongen er lekker op uh, los. Je hoorde de single Pressure. En uh, hoe is het met de Pressure? Hoogdrukgebied, laagdruk. Vandaag overheerst de bewolking en vanmiddag kan het zelfs wat gaan spetteren. De zuidwestenwind is meest matig en wordt vanmiddag 12 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en stijgt de kans op regen. Het wordt niet kouder dan 8 graden. Morgen, in tegenstelling tot vandaag, schijnt geregeld de zon en is het droog. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is matig en wordt zelfs 11 graden. Maandag wordt ook een mooie dag met veel zon. Er waait een matige noordoostenwind en het wordt 8 graden. Ook dinsdag is het droog met geregeld zon. Het wordt opnieuw 8 graden en er waait een zwakke, veranderl vera veranderlijke wind. En de dagen daarna is het ook licht wisselvallig met zon, wolken en wat regen of een bui. Het wordt niet warmer dan 6 à 7 graden. En in de nachten is het een graad of 2. Vooral in de nacht naar dinsdag kan er zelfs licht gaan vriezen. dus Rico Schreuder. En het weer is ook na te kijken op onze CFMF. Oh, oh, oh, nee. Dit gaat helemaal niet goed. Wat gaat hij doen? Wacht even hoor. Dan moet ik deze hebben. Leuk hè? Af en toe ga ik ook de fout in. Helemaal goed. Je hoorde de single van... Uh, of uh, het weer berichten. Nou de single van uh, Brian Adams. En Run To You. Even schreeuwen zo op de zaterdagmiddag met uh, Brian Adams. En I'm gonna run to you. Zo dadelijk de ondernemer van uh, dit jaar 2021. Wie is dat geworden? Nou, dat is uh, Marcel uh, Buescher uh, geworden. We gaan eerst voetballen hoor. Oh, hij is voetballen. Oh ja. Oh, ja. Oh. ja oh. Eerst uh, Jan hm. van der Leden. Gaan we naar uh, Saandam tegen SV Zandvoort. Wat ben ik blij dat ik jou erbij heb, uh, Albert-Jan. <laughs> Heb ik dat al een keer gezegd of niet? Uh, nou, dat is een paar jaar geleden. <laughs> Oké, okay, nou ja, bij <ja>, deze. Hier <laughs> is uh, Out of Touch. Daryl en John Oates. Daryl en John Ouds hebben heel veel grote hits gehad. En één van uh, die je juist op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was Out of Touch. We gaan uh, schakelen met uh, Zaandam, want uh, Jan van der Leen is uh, voor ons aanwezig bij de wedstrijd van vanmiddag. Zaandam tegen SV Zandvoort. Goedemiddag, Jan. Hoi Rob, alles goed, jongen. Ja, zeker. Met mij wel. Maar ja, vorige week... Uh... Nou ja, waren we er even niet natuurlijk met, met voetbal. En daarvoor hadden we heel veel blessures. Hoe is het nou met SV Sandvoort? Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, Ondanks alle regels konden wij, Piet en ik, piet, Pijper en ik... wel even de bestuurskamer in om koffie te drinken. Toen bleven we iets langer zitten. En we lopen er buiten. Dat is een vrije trap. Rans bij Wij zijn Saandam. En Burt scoort 0-1. Oké, okay, nou ja, dat is, uh, dat is een lekker begin. Ja, en twee minuten later is het de but die je voorzet geeft. En Salim, ik hem uh, schiet hem ontschietelijk hard in. Klaar hard is het en het is 0-2. Rustig dus, aan, rustig <laughs> aan. Hoe nee. laat zijn we begonnen? <laughs> de half drie, hè? Ja. Nederland stond ook met 2-0 voor tegen Montenegro, hè? Ja, dat is waar. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, ja. hey, dat is een uh, lekker, uh, lekker begin. Want uh, ja, ja, S.V. heeft natuurlijk de laatste wedstrijden helemaal niet meer gewonnen van een uh, tegenstander. Echt volgens mij uh, zes wedstrijden terug ook nog niet. En uh, ja, hoe, hoe zit het nou met het uh, team? Zijn we weer een beetje compleet, uh, Jan? Uh, we zijn redelijk compleet. Je hebt die zoutje niet. van heeft naar Parijs. Eh... Uh. Willem Kreuger is nog gebaseerd, maar Bergkamp is terug, uh, Nigel Castillo is terug, uh, Nigel Berg is terug. Dus het ziet er allemaal weer goed uit. Ja, dat, uh, dat wou ik zeggen. Dus uh, de ja. bekende namen die uh, spelen gelukkig weer mee. Ja. Nou, hartstikke mooi. Mooi begin. Ja. 2-0 tegen, tegen Dam. Kan je nog wat over de tegenstander uh, vertellen? Hoe hoog staan die ongeveer? Nou, die, wij staan derde van ons zij staan dan tweede van onderen en Almere of dan volgende week gaat helemaal onderuit. Dus deze wedstrijd is wel heel cruciaal om, om te winnen. Om een klein beetje afstand te nemen van de onderste Ja, Kan je dan uh, weer, uh, weer een uh, behoorlijke stijging uh, doen als je vandaag zou winnen? Nou, niet heel veel. Of twee nou ja. In deze periode uh, moeten we toch een uh, beetje opzij zetten. We moeten gewoon richten op uh, tweede en derde periode. En als ze dan compleet zijn, dan kunnen we gewoon hoog. Is ook zo. Nou ja, vandaag in ieder geval uh, lekker uh, begin, uh, Jan. Dus uh, dat wordt uh, genieten. Jullie kunnen ja. niet even naar de bestuurskamer natuurlijk, hè? Dus, uh, of juist ja. wel, er wordt er gescord. Ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Dat doen we straks wel met de rug. Nou, heel, heel goed. Ja, helemaal goed. We hebben dan een hele discussie uh, of ze nou de boel wel of niet open zouden gooien. Wij hebben het als, als het uh, echt gezant wordt, wel, er komt niet over, dat toch een soort horeca-gelegenheid. En zij hmm. hebben eigenlijk alles dichtgegooid. Ja. Oké, ja. Dus. mag het wel want je bent, als, je, als je gewoon bij iedereen die binnenkomt, uh, uh, uh, die kijkt naar de qr Ja. Dan mag, dan, maar, dan mag het. En dan, als je gewoon anderhalf meter in afstand houdt, en zit bij ons. Ja, dan hou je aan de regels. Dan dus, hou je aan de regels, dan mag je gewoon open. Een schrale troost, maar in ieder geval wel een goed antwoord en een goede optie. En maar daar is het even afzien bij Sandam, dus vraag. Nou, voor de bestuursleden van ons, geloof ik niet. Wij mogen ons wat niet komen, alles dus dat... Oké, okay, okay, Jan. Ja, Jan van der Leden, dankjewel voor het eerste verslag. En we komen uiteraard nog veel vaker bij je terug. Ja, 2-0. Lekker begin voor SV Zalvoort daar in Saandam. En wij zijn ook lekker bezig met lekkere muziek, waaronder deze van Duran Duran en The Ordinary Worlds. of place I turned on Ordinary world zo dadelijk ja dan komt hij wel de ondernemer van het jaar gisteravond is dat bekendgemaakt en de gelukkige en de winnaar is Marcel Busscher zo dadelijk gaat jaap Koper met hem praten want hij was gisteravond bij de prijsuitreiking aanwezig maar eerst Chalamar Klassieker van uh, Shalomar en uh, A Night to Remember. Nou, je hoorde net Koper uh, ja, al, uh, alvast uh, voor zijn beurt ja. Uh, spreken. Ja, de schrijf, de schrijf is een beetje open. Nee, hoor. helemaal niet. Oh. Want uh, ik moest... Ja, dat is weer een ingewikkeld technisch verhaal. Het gaat nou nog niet uh, goed trouwens. Ik moest namelijk de, de, de, de, de, het mp3'tje moest ik nog even downloaden. Dus, uh, ah, okay. En dan, uh, terwijl ik hem uh, wil opslaan, moet ik hem dan ook weer afspelen tegelijkertijd. Dus dat ging uh, even niet helemaal goed. Maar goed, we zijn er weer. Want uh, ja, gisteren is, het, uh, ja. is de ondernemer uh, bekend geworden. Ja, gisteravond was uh, witte rook voor Marcel Buscher. Want hij mag de fraaie wisseltrofee, het Haringmeisje, een jaar lang in zijn bezit hebben.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 Uh, scholieren, maar ook gewoon voor vaste medewerkers. En, ja. ja, loyaliteit naar elkaar toe, dat is gewoon uh, heel belangrijk. Ja, uh, dan nog even hier op deze plek, circuit, hè? want daar is het, uh, het. Ja, je bent een uh, ja. liefhebber van de sport. Uh, hoe, is het dan, hoe is dat dan als je hier die prijs krijgt? Ja, Holy Crown natuurlijk wel. <laughs> ja, we zijn meegevlogen met, met de vibe van het, van het circuit. En ik bedoel, we hebben in de slipstream gezeten om het in termen te houden.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 Ik denk dat hij ook wel, uh, zeg maar, uh, mede door uh, doordat we de Grand Prix dit jaar hadden... dat Marcel wel in de belangstelling heeft gestaan. Denk je ook niet, uh, Albert-Jan? Klopt, maar ik moet ook zeggen, die presentatie die hij heeft gegeven... voor die, uh, voor die uh, commissie die uh, langs is gegaan, die had zijn, hu het zijn huiswerk ook uh, keurig. Prachtig, hè? He? Die heb niet, ik ook gezien. Niet de, niet, niet de andere uh, downsizing of wat dan ook. Want ik, heb, ik had natuurlijk een andere, ik had een andere ondernemer van dit jaar gekozen. Maar goed, er was sowieso een geweldige selectie van uh, ondernemers in Zandvoort... die, in die genomineerd waren. En, uh, nou, en hij, heeft natuurlijk, uh, ja, hij is heel, heel vaak het gezicht geweest van Zandvoort het afgelopen jaar. Ja, dus uh, daar kan hij best uh, trots op zijn. Ja. En uh, terecht uh, de ondernemer van het jaar van harte gefeliciteerd. Uiteraard uh, namens uh, CFM. Hij had het ook nog over de waarderingspel voor het uh, circuit. Daar komen we dus het volgende uur nog eventjes uh, op terug. Want... Uh, ja, die waarderingspeld die is uh, gisteren uitgereikt aan uh, Robert van Overdijk. Daarover in het volgende uur uh, meer. Maar eerst nog even één uh, plaat. En dat is uh, de laatste voor het nieuws. Dat is de Nieuws Troma 1. -E. Et toi, Albert.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 A ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en pas.